Drie uur, NPO Radio 1, met Suzanne Bosman. Bijna niemand ligt meer met blote borsten op het strand. In sportkleedkamers wordt steeds vaker in ondergoed gedoucht. Musea worstelen met blote afbeeldingen, net als bijvoorbeeld Facebook. Maar buurvrouw en vriendinnen bezoeken massaal de film van Fifty Shades of Grey en zo. Intussen zit onze grootste porno-ster te haken. Straks gaat het over onze kramp met bloot, seks en porno. Eén vandaag, verder naar het nos -journaal. Hier is Dorald Megens. De online-verkiezing van het beste raadslid van Nederland... is stilgelegd na een oproep van Geen Stijl... om niet op de Rotterdamse finalist Noordin El-Ouali van Nida te stemmen. Geen Stijl deed dat, omdat zijn partij op de islam is geïnspireerd. Het weblog schreef, kleinzerig genoeg te zijn... om zo'n popwedstrijd niet van de moslims te willen verliezen. Lezers werden opgeroepen om te stemmen op CDA-raadslid Rick Brink uit Hardenberg... Daarop kreeg de site in korte tijd 8000 stemmen te verwerken, vertelt een van de organisatoren. In de eerste instantie voor kandidaat Rick Brink, waar ze de oproep toededen. En als tegenreactie kwamen er natuurlijk heel veel stemmen voor Noordin El Wali. En, uh, dat vond onze server niet prettig. 8000 stemmen in een paar uur tijd en die klapte om. Morgenavond wordt de prijs voor het beste raadslid uitgereikt. Wel wordt volgens de organisatie vanwege die oproep van geen stijl het aantal stemmen in de context geplaatst... en ook beslist een jury mee over wie de winnaar wordt. De vermoeidheidsaandoening ME-CVS is een ernstige chronische ziekte... schrijft de Gezondheidsraad in een rapport... Artsen moeten klachten van patiënten volgens de raad serieus nemen. Mensen hebben veel meer klachten dan alleen maar de ernstige vermoeidheid. Mensen hebben pijn, die hebben problemen met prikkelverwerking, darmproblemen. Het is een scala aan problemen en die moeten gewoon klachtengericht aangepakt worden. In Nederland zijn 30.000 tot 40.000 mensen met ME-CVS. Veel van hen strijden al jaren voor erkenning en een betere behandeling. De pers mag de voetballers van Oranje niet meer filmen... bij hun hotel in Noordwijk. Voorheen werden bij de draaideuren van Huis Ter Duin... de internationals opgevangen door trouwe fans... kinderen die selfies wilden maken en de verzamelde pers. Maar dat mag niet meer van de KNVB vanwege de veiligheid. De drie agenten die vorig jaar betrokken waren... bij het doodschieten van een verwarde en agressieve man in Purmerend... worden niet vervolgd. Volgens het OM was er sprake van noodweer. De verwarde man sloeg s'nachts een autoruit in... Het leek erop dat hij een wapen bij zich had. Later bleek dat dat een metalen buis van een stofzuiger was. Verschillende zorgorganisaties werken aan een proef... waarbij iedereen zijn eigen medische informatie kan beheren. Via een site of app kunnen patiënten straks de medische gegevens zien... die hun huisarts, het ziekenhuis of de zorgverzekeraar van hen heeft. En vervolgens bepalen ze zelf... welke informatie met andere zorgpartijen wordt gedeeld. Ruim 14.000 mannen hebben DNA afgestaan in de zaak Nicky Verstappen. Dat aantal ligt een stuk lager dan de 21.500 mannen... die waren opgeroepen voor het verwantschapsonderzoek. De politie is tevreden met de opkomst...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 Het onderzoek naar de mishandeling van een meisje van 15 in Emmeloord is stopgezet. De politie en het OM twijfelen aan wat ze heeft verteld. Het meisje deed vorige maand aangifte van mishandeling door twee jongens toen ze naar huis fietste. Die jongens zouden kwetsende opmerkingen hebben gemaakt over haar geloof en haar hoofddoek. En ook zou ze zijn geslagen en geschopt. Maar omdat haar verklaringen op meerdere punten niet kloppen, is het onderzoek gestopt. Ook zijn er geen getuigen gevonden. Het weer zonnig, 3 graden is het bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Vanavond en vannacht kans op gladheid door lichte sneeuw en ijzel. Morgen is het opnieuw droog en zonnig, dan 5 tot 8 graden. Dorot, dankjewel. Edwin Gerrit heeft verkeersinformatie. Er staan files op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knoopert Heide en Batendorp. 20 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. De A16 Breda-Rotterdam, Rotterdam-Kralingen, nog 10 minuten vertraging.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 Ook premier Rutte verdedigt de nieuwe wet inlichtingen en veiligheidsdiensten twee dagen voor het referendum. De diensten kunnen alleen gericht vragen om bepaald verkeer te mogen afluisteren als er zeer sterke aanwijzingen zijn dat die persoon betrokken is bij potentiële aanslagen of andere terroristische dreigingen. Nou, en vandaag had een interview met de minister-president. Hoe verrassend dat was, dat horen we straks van politiek commentator Remco Teulings. In de Wereld van Morgen aandacht voor een koolstofstrip... die misschien wel het redmiddel is voor huizen in het Groningse aardbevingsgebied. Maar eerst de nieuwe preuts uit. Suzanne Bosman. EEN Vandaag... Seks en porno's in deze tijd waarin we continu aan internet hangen. Nooit ver weg, je kunt er altijd zo bij. Dus wel een beetje opletten wat je doet. Maar daarin schieten we misschien ook wel eens door. Ook het vertonen van op zich uh, onschuldige afbeeldingen... met geheel of gedeeltelijk naakt... worden snel als aanstootgevend ervaren. Bijvoorbeeld kunstenaars lopen hier nu tegenaan. Ook Facebook, Twitter zijn niet happig op foto's... waar een beetje bloot in voorkomt. Vaak met censuur tot gevolg. Inge Leemans is cultuurhistoricus, historisch... Pornologen verbonden aan de VU in Amsterdam. Goedemiddag, fijn dat u hier bent, mevrouw ja. Lemmens. Historisch moet u toch even uitleggen... er zullen er niet veel van zijn in Nederland. Nee, ik was ooit de enige, maar ik heb gelukkig nou ja, concurrentie of steun... zou je kunnen zeggen, van mensen die inderdaad onderzoek doen... naar de geschiedenis van de pornografie in Nederland... En geschiedenis van de seksualiteit in het algemeen. Nou, hoe ver gaat die terug, de geschiedenis van de pornografie? Hoe ver de meeste kun je? historici laten de pornografie beginnen... bij de uitvinding van de boekdrukkunst. Dus bij de ontstaan van de publieke ruimte... waarbij je anoniem boekjes uh, kan gaan lezen. En dat is eigenlijk nou, 16e eeuw. Voor Nederland begint het heel erg in de 17e eeuw. Oké, okay, dus die oude Griekse fase die we nog kennen... met die gekke blaadjes erop, dat, ja, dat, dat, dat is wel... niet uw gebied dan? Of nou ja, uh, dat zo... zijn wel seksuele afbeeldingen. Yeah? Maar omdat je die in de openbaarheid bekijkt... en ze, maar un en de, uh, ze uniek zijn... Noemen we ze geen pornografie. Of tenminste, er wordt er overal over ziet. Maar uh, juist het feit dat uh, iets in veelvoud verschijnt... en dat je het anoniem kan... Uh, kijken en dus stiekem, dan... Ja, stiekem? Dan, dan wordt het porno. Zegt maar. Okay. Zeg, hoe, Om maar gelijk die vraag te stellen. Hoe tolerant is Nederland nu als het om pornografie gaat? Ja, ik denk dat je een heel dubbelzijdig beeld ziet. Hè. Aan de ene kant kan alles en kun je ook alles vinden. Via het internet natuurlijk, maar ook via de televisie. En aan de andere kant zie je heel sterk een terugtrekkende beweging. En juist ook een verpreutsing. Sinds wanneer? Ja, dat zat decennia lang aan de gang, denk ik. Ik heb het idee dat het een beetje een, nou ja, twee zijden van dezelfde medaille zijn. Op het moment dat je zo'n open seksualiteit gaat krijgen, dat seks overal is, zie je ook weer een ja, terugtrekkende beweging, omdat het ook nou ja, eng wordt. Uh, social media uh, zie je veel uh, jongeren toch ook zich nu steeds bewuster zijn van wat je daar wel of niet kunt. Is dit dan een reactie op de jaren zeventig? En herinner me nog dat, dat, dat vrouwen in één keer topless aan het strand gingen, dat je de naakstranden kreeg, dat mensen zelfs uh, bij ons. Op zijn antwoord topless door het dorp liepen en alles kon en alles mocht. En, en is dat dan weer een ja, precies. Reactie dat zie je nu juist. Uh, ja, maar ik denk dat het te maken heeft met het feit dat bijvoorbeeld het lichaam is heel erg geseksualiseerd. Dus bloot is nu meteen seks en daardoor wordt het ook steeds uh, enger. Dus veel jongeren die douchen met kleren aan, topless gaat, uh, uh, gaat weg uit de samenleving. In, uh, bij de Universiteit van Amsterdam hadden ze een uh, speciaal nummer waar blote uh, borsten op stonden, dat is uit de schap uh, gehaald. Laatst nog een performanceartiest die bij TED Talk van het podium werd gesleurd, omdat ze te op zijn gedrag zou uh, vertonen. Dus je ziet ja, tendensen eigenlijk die heel uh, schrikachtig zijn ten opzichte van, uh, van naakt bloot uh, seks en het daarmee eigenlijk ook uit de publieke ruimte willen halen. Mm -hmm. Dus je echt een hele schizofene situatie. Nou ja, inderdaad, want waar ik voor drie al even aan refereerde, het feit dat, dat vrouwen met duizenden tegelijk met hun vriendinnen en buurvrouwen naar de, de Fifty Shades films gaan. Ja, dan, denken, dan is het gezellig oh, dan is het en leuk. dan kan het. Ja, ja. precies. Um, stelt u vast, gaat het zover dat we in een kramp schieten? Ik zou zeggen dat ja, ik, ik maak me zo af en toe wel zorgen over hoe zuiver we de wereld om ons heen proberen te, te krijgen. Ik sprak net met een collega die zei, nou ik durf eigenlijk niet met mijn dochter van dertig jaar hand in hand te lopen of haar een knuffel te geven in de openbare ruimte. Omdat dat meteen al geseksualiseerd is. Terwijl het een vader-dochter relatie is. Maar, dan kun je wel van een kramp spreken, ja. zegt Of een collega ja. uit Amerika, waarmee ik door de kerk liep... en die van die poetier, die engeltjes die daar hangen... eigenlijk maar een soort van kinderporno vond. Omdat dat blote kinderen met blote billen zijn die daar rond uh, vliegen. Nou, dan gaan we echt wel uh, naar een extreme... Nou, terwijl het tegelijkertijd, om nog maar eens hashtag metoo te noemen... ook niet verkeerd zal zijn dat je bepaalde seksuele uh, overschrijdingen... Dat je die gaat benoemen. Ja, absoluut. In het dagelijks ja. verkeerd. Ja. Nee, ik vind, het, ik vind ook hoe die, hoe die uh, MeToo-beweging nu heel erg dat domein in wordt getrokken: van, uh, dat, dat dat de trigger zou zijn voor de verpreutsing... Uh, dat is maar een heel klein onderdeel. MeToo lijkt me een hele gerede... Het draagt er wel aan bij? denk Het he? draagt er misschien aan bij. Maar verpreutsing is een ontwikkeling die al veel langer aan de gang is. Dus dat wordt door MeToo misschien nog eens verder uh, uh, aangezet. Maar uh, ik zou zeggen, daar moet je het ook, heel, ook wel los van, uh, van zien. Mm -hmm. ja? Ja, zolang dus wij schrift kunnen ver, verspreiden... en, en dat uh, in, in, in intimiteit dan weer tot ons kunnen nemen... zegt u, uh, is er sprake van pornografie ja, in, in ieder beeld. geval? Ja, in dit ja, geval ja, veel meer beeld natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. De, de boekdrukkunst. Uh, zie, zie je dat nog wel um, op schrift, in beeld, uh, fysiek op papier... of is het nu echt alleen maar op internet? Nee, er is ook nog heel veel uh, uh, gedrukt, uh, uh, de gedrukte porno natuurlijk. Maar het grootste gedeelte zit inderdaad in het internet. Als je de cijfers ziet van de tijdschriften bijvoorbeeld... van de, he, de pornotijdschriften, die zijn enorm gekelderd... terwijl ons pornoverbruik enorm is toegenomen... De laatste jaren. En dat komt echt zuiverweg weg door het internet. Mm -hmm. uh, u, u, u ziet er veel van. Is, wat is het verschil tussen lezen en kijken? Oh, dat is een mooie vraag. Uh, lezen is denk ik heel direct. Maar ze zeggen ook dat er verschillende... Uh, nou ja, dat verschillende pornogebruikers verschillende uh, wensen hebben. Dus dat het voor de ene juist werkte om te kijken. En voor de andere juist werkt om te lezen. Omdat je dan een langere narrativiteits... Uh, uh, of, dus dat je een verhaal mm -hmm. hebt waarmee je kan inleven, terwijl een beeld een soort van uh, directe affectieve reactie uh, geeft. Ja. Lezen spannender? De vrouwen vinden vaak lezen spannender ja. en mannen kijken, zeggen ze. Maar ik, volgens mij is dat ondertussen ook wel aan het uh, vermengen. Ja. Ja, ja. Een aanleiding dat we met elkaar spreken... is uh, wat er gebeurt in Museum Mermanno in Den Haag. Daar is vanaf donderdag de expositie Porno op papier... taboe en tolerantie door de eeuwen heen te zien. Kwam tot stand door de verzameling van uh, vieze boekjes en tijdschriften... van verzamelaar en voormalig conservator van het Museum, Bert Sliggers. Hij gaf verslaggever Roos Oosterbaan alvast een rondleiding. Ze zijn begonnen bij de oudste boekjes, 1880. We zijn hier voor een vitrine met. Uh, nou, hoeveel boekjes zijn dit? Ja, een stuk of twaalf. Vooral de titels zijn heel mooi. Met mooie Jet en het dierlijke in de vrouw. En het Als boekje. ik zo kijk, denk ik niet. Nou, dit zijn uh, erotische boekjes. Nee, tekeningen. Dan wordt er toch ook af en toe al een naakte boezem aangeraakt. En dat was voor die tijd toch eigenlijk al wel heel bijzonder. Er is heel veel in beslag genomen, verbrand, uh, opgeruimd. Sommige is er nog maar. Is dit het laatste exemplaar in de wereld? Ja, dat klinkt... Het enige? Het enige exemplaar nog. Kijk, maar dit is een andere vitrine. Ja. Wat explicieter. Ja, ja, dit is. Dit, ik zal maar zeggen, hier zie je in deze suk uh, nummer 5 uit 1969. De, deze vrouw heeft dan nog een wortel die ze hier vasthoudt... maar in het binnenwerk doet ze daar hele bijzondere dingen mee. Ja, ze waren ook niet gek, want dit lag bij wijze van spreken in stapels... bij Atheneem in Amsterdam bij de boekhandel. En als te expliciet werd het, ja, dan toch nog wel in beslag genomen... We staan nu voor een vitrine met, uh, ja, met een hakenkruis uitgezaagd. En dan denk je, god, wat zou dat nou zijn? En ja, dat, dat uh, valt een beetje op tussen ja, al ja, deze blote ja, dames. Ja, ja. Ja. En dat, is, uh, dat, dat, dat heet uh, in de volksmond Nazi-pulp. Dat is een heel raar thema uit de jaren zestig. Natiepulp. pulp Pulp. Beroepsadist, slavin van de weermacht. Uh, blitzmeidel, frontliefde, broek uit voor de vuren. Nou, dat zegt wel genoeg. Ja, want we zien dan ook op die boekjes haken kruisen. Ja, ja, ja. Nee, het is heel, het is heel duidelijk waar het over gaat. Dus ik was... ben het steeds toevallig tegengekomen. Wat nou, hoop fijn... je daar dan ook van? Nou, de ja. eerste keer dacht ik, uh, ik hoop niet dat mijn vader uh, heel anti duits ziet... dat ik dat nu heb meegenomen. Ja. Ik wist ook eigenlijk dat het fout was. Ik heb onderzoek gedaan naar auteurs en naar uitgeverijen. En het blijkt dan dat er dan wel zo'n ja, miljoen exemplaren per jaar verschenen. Maar wat leren we er dan van dat er zoiets bestond als nazi-porno? Deze uh, mensmagazines die werden in Amerika uitgegeven... omdat de mannen zich in hun eer aangetast voelden. Vrouwen die werden steeds zelfstandiger. Die bladen die waren er om uh, mannen een hart onder de riem te steken... dat ze heel macho waren en heel flink en weet ik het allemaal. En daar staat dat nazi al voor. Ja. Dus we moeten het niet zien als uh, iets zieks. Dat mensen het leuk vonden? Uh, nee, maar er waren vaak wel dubieuze uitgeverijen die soms ook bedachten dachten nog Mijn Kampf een keer uit te geven. U verzamelt ook fossielen, toch, begreep ik? Ja. Ik voorstel dit als tegenhanger. Als het Wel iets spannender is. Heel is. leuk, ja. ja. Maar ik, verzamel, ik verzamelde in diezelfde tijd ook nog steeds stenen, fossielen en oh, ja. mineralen. Maar en, en vertelden jullie oh. dan op uh, feesten en uh, partijen dan vooral over die fossielen of toch over deze vieze boekjes ook? Nee, nou, ik begon als er geen enkele aanleiding was, begon ik hier niet uit mezelf over. Maar het is zo'n mooie afspiegeling van uh, de tijd waarin je leeft, of waarin we leefden. Dus het zegt eigenlijk heel veel over maatschappelijke veranderingen. En die kon je gewoon aan de hand van. Ja, tw twintig strekkende meter in mijn boekenkast kon je dat gewoon aflezen. Twintig meter? Ja, was twintig meter. Ja. En dat is dus nu allemaal weg? ja is allemaal weg, ja. ja. En, wat gaat hij met die ruimte doen? Ja, die is al voor een groot deel ingevuld. Want ik was een beetje een soort Boudewijn die ook al heel veel voor boekenkasten stapelde tot kniehoogte. En dat kan er nu allemaal weer in. Dus het is heerlijk. Het kan nu voor het eerst ook weer gestofzuigd worden. <lacht> nou, dat is ook al heel aangenaam, inderdaad. De collectie van Bert Sliggers. Ja, tussen de stenen fossielen. Ook al die pikante boekjes. Inger Leemans is hier, cultuurhistoricus, historisch pornoloog. Um, ik begreep dat er in Nederland, uh, want je had ook in de jaren zestig... Die blaadjes ging het ook een beetje over. Veel veranderde met een, een chick-arrest. Mm -hmm. uh, dat was een doorbraak, kunt u dat uitleggen? Ja, uh, de arrest waarin werd uh, uh, nou ja, eigenlijk, uh, uh, ingezet dat uh, iets pas pornografie... en uh, dus gecensureerd mocht worden op het moment dat het aanstootgevend was... Ten voor een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking. En daarmee werd eigenlijk de pornomarkt opengegooid uh, in Nederland. In de jaren zeventig zie je het dan ook echt ontploffen. Ja, u doet daar onderzoek naar, hoe dat zich in de afgelopen eeuwen... heeft gemanifesteerd en uh, ontwikkeld. Gaat het altijd over, over, over seksualiteit alleen... of zegt het meer over de maatschappij? Nou, vooral porno van vroeger, maar je zou ook kunnen zeggen de porno van nu, Nou, je hoort het al, mm -hmm. nazieporno. Ja. Porno is een, een cultuurverschijnsel. Dus het is heel duidelijk dat het eigenlijk altijd zich in een, uh, in een maatschappij beweegt. En dus ook altijd interessant is als cultuurverschijnsel. Maar bijvoorbeeld 17e en 18e eeuwse porno is ook heel expliciet maatschappij kritisch. Uh, Antikerkelijk bijvoorbeeld. Er wordt ingezet om het heersende gezag aan een te vallen. Een provocatie aan het establishment. Ja, ja is ja. nee, mm -hmm. Het is een plek om nieuwe ideeën te ontwikkelen. Om ideeën te ontwikkelen over lichaam en geest. Uh, materialisme bijvoorbeeld. Wordt deels ook in de pornografie ontwikkeld. Deels is Spinoza daarmee bezig. Maar ook die pornografen. Maar pornografie, ja, het is heel om iemand in zijn blote kont te zetten. Dus dat letterlijk? Zie die ja, letterlijk. Ja, dus dat doen die pornografen mm -hmm. ook. Uh, sommige historici beweren dat pornografie een belangrijke motor is geweest. Achter de Franse revolutie uh, bijvoorbeeld. Nou, maar en ook nooit zo heel erg hard... Daar heeft mijn geschiedenisleraar nee, leraar bijvoorbeeld nee, nooit nee, nee, dan, dan, dan moet je er aan de vuur komen studeren. <laughs> dan krijg je alleen maar porno. <laughs> aan de <laughs> In de Nederlandse Republiek had je dat ook. De ja. Patriottenrevolutie uh, bijvoorbeeld uit de jaren 1780, eind 18e. Eeuw. Die zet ook porno in om de stadhouders uh, aan te vallen. De oranjes uh, van die tijd. Mm -hmm. uh, ja. En om ze de deur uit uh, te werken. Heel effectief. Ja. U hebt een aantal boekjes bij u. Ja. Van, van een zeer oud en beduimeld exemplaar tot een wat moderner. Wat uh, kun je ja, eigenlijk om, om te lezen misschien? Nog? Ja, het ja. was om te laten zien ja. van hoe verschillend porno eruit kon zien. He, mensen kochten het. En het de ene lijkt net een oud bijbeltje. Ja, precies. Ja. Dit is echt ja. uh, gewoon ja. alleen maar een bandje eromheen. Mm -hmm. En deze heeft echt uh, uh, keurig zijn best gedaan om er iets moois Op een van te maken. Te ja. En ik heb een uh, nieuwe editie van wat pornografische romans... uit de 17 e en 18 e eeuw meegenomen. Mag ik u vragen om daar dan een kleinste... dat we even weten waar het, uh, wat ze toen deden? Ja, ik dacht ja. Uh, misschien iets voor te lezen... uit het gestoorde naaipartijtje van Willem V. Dat klinkt dat heel dat is zo'n aanval ja. tegen de stadhouder uh, uit de jaren 1780. Mm -hmm. En dat is een uh, uh, klaartje die zit te wachten... totdat uh, de stadhouder langskomt. Was Willem Maria, wat zou ik hem vleien aan zijn Lust zou ik hem om Venustuin leiden. Hou je vast, mijn buikje. Hou je vast. Je krijgt vast weer heel wat te verstouwen als hij dronken is. En dan komt Willem binnen en die is ongelooflijk boos. Ach, Klaartje, wees toch stil. Ik ben wanhopig. Ik ben er zo ellendig aan toe. Wat scheelt er dan, Willempje, lief? Ik ben niet zo boos. De patriotten willen mij in de ellende storten. Maar bliksems, dat zal hun niet lukken. Geef me snel een fles wijn. Daar word ik rustiger van. Mijn wil moet voor iedereen wet zijn. Kom maar hier, lieve klaartje. Wat ben je blank en mals. Wat ben je lekker dik om je nek. En dan wil ik me in jouw liefde verliezen. Geen aan, ik ken geen aandelijke dame die het bij jouw schoonheid haalt. En zo, ga, nou ja, dan, dan verglijden ze natuurlijk de seks in. Maar Willem de V is zo'n slechte stadhouder. En al zo dronken tegen die tijd dat hij hem niet meer overeind krijgt. Dus... Uh, uh, nou ja, de slapheid van het gezag uh, wordt, wordt hier uh, evident. Het ja, is dus uh, dus één toneelstuk en uh, ja. je weet alles mm -hmm. over staatkunde. Ja. Ja. Ja. Is, de, is de porno die je nu op internet tegenkomt ook nog zo literair? Uh, nee, dat zou ik niet in eerste instantie zeggen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik niet al die porno op het internet van nu heb uh, bekeken. Dus ze zullen vast wel uh, weer interessant. Maar je ziet wel dat uh, ook kunstenaars pornografie steeds beter vinden... Om hè, er iets mee te gaan doen. Uh, nog steeds omdat het toch altijd uh, hem met taboe te maken heeft en extreme, blijft het een heel krachtig middel. En ja, ja pornografie heeft dat ook nodig uh, om spannend te blijven. Dus het zal altijd wel die grenzen opzoeken. Uh, uh, om nou ja, um echt iets te kunnen zeggen. Het kan niet alleen maar een soort van uh, mathematische is een hele voor, uh, andere manier om er inderdaad mee om te gaan... en naar te kijken voor ons, want u houdt zich er natuurlijk al lang mee bezig. U hebt ook meegeschreven aan, aan het boek... en dat bij die expositie hoort samen met uh, onder andere Bert Sliggers... Inge Leemans, cultuurhistoricus, historisch pornoloog... verbonden aan de VU in Amsterdam. Dit onderwerp vanavond ook bij ons op tv. Nou, dat is het truc... En daar heb ik zeker tien jaar voor gewerkt. Ja, met onder andere Kim Holland, pornoactrice en producenten. Kwart over zes, NPO 1 om kwart over zes, zoals gezegd. Dank u wel, mevrouw Leemans. Graag gedaan. Nieuws via de NOS dan. Bedrijven en burgers hoeven zich voor volgend jaar... nog geen zorgen te maken over de brexit. De EU en Groot-Brittannië zijn akkoord over een overgangsfase... waardoor de eerste twee jaar na de brexit... alles min of meer bij het oude blijft. Er zijn nog wel grote meningsverschillen. Over hoe het na 2020 dan verder moet... blijkt na de bijeenkomst van de EU-onderhandelaar Barnier... en de Britse onderhandelaar Davis. EU-correspondent Thomas Spekshoor in Brussel. Thomas Barnier, begrijp ik, noemde het akkoord van vandaag... een slissende etappen, maar de onderhandelingen die zijn toch nog lang niet klaar. Nee, die zijn zeker nog lang niet klaar. Het is uh, een beslissende etappe, maar de wedstrijd duurt nog lang. Parijs is nog ver, al die, cli uh, die clichés die zijn waar. Uh, er is nu gesproken over die overgangsfase, dus volgend jaar maart, dan gaan de Britten uit de Europese Unie. Uh, en dan is er afgesproken dat er een overgangsfase komt tot en met december van het jaar erop. Uh, tot en met december van 2020 dus. En dat in die periode min of meer alles bij het oude blijft. Maar ja, dan moet je vervolgens nog wel uh, gaan afspreken wat er dan gaat gebeuren als alles niet meer min of meer bij het oude is. En dat moet allemaal nog gebeuren. En dan komen ook de echt lastige onderwerpen ter sprake... Ja, bijvoorbeeld het lastige onderwerp van de Ierse kwestie, de, de Ierse grens. Wat moeten we daarmee? Die grens die ligt er nu, maar dat heb je niet eens door als je daar bent. Maar het is natuurlijk straks als de Britten uit de Europese Unie stappen... is dat ineens een harde grens geworden tussen de Europese Unie en uh, Groot-Brittannië. Daar moet iets mee gebeuren, maar uh, ze weten eigenlijk nog niet wat. Daar wilde de EU heel graag vandaag of in ieder geval in de komende tijd duidelijkheid over... Uh, maar dat punt is toch maar weer vooruitgeschoven. Uh, dat is een hete aardappel die iedere keer nog even doorgeschoven wordt. Ja. Het uh, zal nog wel even duren. Uh, en een ander punt is dat er ook een heel groot handelsakkoord... moet gaan komen tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië... om ervoor te zorgen dat die handel niet stilvalt. Uh, ook dat is een lastig punt, want daar heb je vooral heel erg veel tijd voor nodig... om zo'n handelsakkoord op te stellen. Dus ook daar hebben ze dan eigenlijk tijd gekocht nu... om in die, in die transitieperiode, in die overgangsfase... Om dan te gaan onderhandelen over dat handelsakkoord. Ja, en dan interessant voor ons, wil ik je ook nog even voorleggen... ik begrijp goed nieuws voor inwoners van de EU... die in Engeland willen blijven, die daar nu wonen. Ja, Sterker nog, ook goed nieuws voor degene die in de komende jaren... naar Engeland willen verhuizen. Stel dat je nog snel het recht wil hebben om in Engeland te gaan wonen... dan heb je daar nog ongeveer twee jaar voor. Want iedereen die er woont op het moment dat die overgangsfase voorbij is... die mag er blijven wonen, die krijgt alle rechten... zoals een EU-burger dat nu in Groot-Brittannië ook heeft. Dat was ook echt een twistpunt tussen de EU en Groot-Brittannië. De EU zei die overgangsfase... Fase. Dat betekent dat iedereen die er dan gaat wonen dezelfde rechten heeft. Groot-Brittannië zei, nee, dat is niet zo. Uh, we, kunnen dat ook wel, uh, we, kunnen, we kunnen ook doen dat die mensen er nog wel mogen gaan wonen... maar vervolgens een soort andere rechten krijgen. Nou, daarvan, daar zijn ze nu uit en daar heeft de EU echt zijn zin gekregen. Als je nu nog naar Groot-Brittannië verhuist... dan heb je alle rechten zoals die er altijd waren. Beetje lucht dus weer in de onderhandelingen over de brexit. Dankjewel, Thomas Spekschoor. De wereld van morgen. Hoe innovaties ons leven de komende jaren gaan veranderen. Nou, bewoners van het aardbevingsgebied in Groningen die kunnen vanaf vandaag met hun schadeclaims naar het schadeloket van de commissie Mijnbouwschade. Vanwege die aardbevingen in het gebied zijn sommige huizen echt onbewoonbaar geworden. Begin dit jaar was er nog een aardbeving in Groningen. Een paar Groningen spraken bij Ivan Jinek over de impact daarvan. Voel jij je veilig in je eigen woning? Je huis moet veilig zijn. Je huis moet je vertrouwen geven. Je moet je warmte geven. Maar ik voel, me, ik voel me absoluut niet veilig met zijn huis. Nou, om de veiligheid wel te garanderen... worden de huizen aardbevingsbestendig gemaakt. Grote operatie, vaak door middel van een stalen skelet. Maar inmiddels is er een nieuwe innovatie op dat gebied. Het heet Quake Shield, waarbij koolstofstrips... in de groeven van een metselwerkmuur worden aangebracht. Nou, een van de bedenkers die het helemaal gaat uitleggen... is Martin van der Leest hier in de studio. Goedemiddag, Hello. van harte welkom. Ja, een koolstofstrip... In de groeven met een mooie naam, Quake Shield. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Leg dat eens uit. Ik heb al iets meegenomen, maar ja, voor de luisteraars thuis natuurlijk niet direct zichtbaar. Het is een zwarte strip. en Het bestaat uit meer dan duizenden uh, draden, uh, koolstofdraden. En het product heeft een bijzondere eigenschap, namelijk het is dus in de treksterkte acht keer sterker dan staal. En tegelijkertijd ook acht keer lichter. Dus je hebt een bouwmateriaal wat je kan toevoegen om iets te versterken... zonder dat het gebouw evident zwaarder wordt. En dat is heel interessant, omdat je als je aardbevingsbestendig wil gaan versterken... moet je eigenlijk zo weinig mogelijk gewicht toevoegen. Mm -hmm. um, koolstof is op zich in de bouw wel een product wat we tegenkomen... sinds een jaar of 10, 15. Daar versterken we onder andere viaducten mee. onderkanten van viaducten. Mag ik het eens vasthouden ja, wat u uh, meegenomen? Ja, yeah? Je zegt, dat wordt dus al veel gebruikt Wordt ja. in, in de viaductenbouw gebruikt en voor de rest komt het heel veel voor als lichtgewicht product in, in vliegtuigen. Het voelt een Onderaan. beetje als hard plastic aan. Ja, nou ja, dat, zo voelt het misschien aan. Maar uh, zo mag ik het absoluut niet noemen. Skis worden ervan van gemaakt, polstokken worden er van gemaakt. Dus er zijn allerlei producten die er wel van gemaakt worden. En onze innovatie was met name om het nu in het metselaar toe te passen. Dat is nieuw, dat is nieuw in Nederland, maar dat is ook nieuw in de wereld om het op deze manier te doen. Een ja. Verticaal, om de 80 centimeter een groef in te bouwen daar een strip in te brengen... en dan met deze speciale lijm, groene lijm... Een tie dat is wat er in, hier omheen zit. Ja, mm -hmm. lijm. En dat is ook een onderdeel die beschreven is in octrooi. Uh, en die zorgt ervoor dat dat uh, koolstof... wat heel trekvast is, op een hele elegante wijze... wordt overgebracht naar het niet-trekvaste metselwerk. Want metselwerk, daar kunnen we wel heel goed mee bouwen. Mm -hmm. Die is heel goed bestand tegen druk. Maar als er een horizontale kracht tegen komt, vergelijkbaar met een auto die binnenkomt... die rijdt zomaar een muur binnen. Nou, dit versterkt dat... Nou, je krijgt een beetje een, een soepel en stevig koor... om het eventjes met, ja, een, met, dan... met een lichaam te vergelijken. Maar toch even, want gebruikt u dit nou in reeds beschadigde huizen? Of ook. moet je dit niet gewoon in elk huis daar als je nieuw gaat bouwen? Nou, op dit moment ligt de aandacht met name op bestaande woningen. Er ligt een mogelijke opdracht van enige duizenden woningen... die versterkt ja. moeten gaan nou, worden. Steven, je hebt een huis en er zitten allemaal scheuren in... maar die lopen natuurlijk niet keurig verticaal. Nee. Die lopen allemaal grillig. Ja. Ja, dat maakt voor dit systeem helemaal niks uit. Oh. Want nadat we dit hebben aangebracht, brengen we er nog een shield overheen. Oh, er komt nog iets, ruimt, er komt er iets overheen, ja, uit de overheen ja. En dat is ook van koolstof. Mm -hmm. En dat wordt in de cement ingebracht. En die zorgt ervoor dat alle gescheurde gevels... toch een heel groot, zoals we het noemen, monolith geheel worden. Dus je krijgt dan toch weer een dat muur. plakken plak je er tegenaan? Plak plakken we er tegenaan met, met, in de cement. En die zorgt ervoor dat dat dan een, weer een, een constructief deel is van de woning. Ja. Dus het maakt helemaal niet uit hoe de scheurvorming is... en überhaupt wat de kwaliteit is van de muur. Uh, interessant is wel om het ook uh, inderdaad in nieuwbouwwoningen te zetten. We hebben nou een aantal nieuwbouwhuizen daarmee gedaan. Uh, en onder andere ook in het aardbevingsgebied Zeerijp. En de resultaten nog zoals we nu kunnen zien... We hebben die dat, al aardbevingen meegemaakt? Die hebben één een hele zwaar al meegemaakt en? en die is 100% scheurvrij. Scheurvrij? Dus 100 scheurvrij. geen schade? Überhaupt geen schade. Dus oh, Het oké. systeem heeft niet alleen een versterkings... Aspect, maar heeft ook nog eens een keer een schadelastbeperking, zoals ja. we dat noemen. Ja. Je vraagt je toch af, weten genoeg mensen hiervan dat dit kan? Vorige week spraken we nog over het aardbevingsbestendig maken van huizen, die miljardenoperatie mm -hmm. die eraan zit te komen. Dat blijkt dus, zoals gezegd, kostbare aangelegenheid en veiligheidsdeskundige Iren Helsso zeiden er dit over.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 Ja, en het kost ook heel veel geld. U herkent dit verhaal van Van Sloot, heb, Van ja, ja, We maken de hele bunkers van wat niet nodig is. Ja, maar dat heeft ook allemaal te maken... dat natuurlijk in de beginfase zijn er heel veel dingen die zijn nog uitgeprobeerd. Van wat kunnen we nu met de bestaande technieken? Het is een nieuwe techniek en die komt nu op. We hebben op dit moment iets van 39 huizen versterkt. Dus uh, wat dat betreft is het wel iets wat uh, verderop komt. Ja, wordt dit ook in het buitenland toegepast? Of is dit uh, puur iets waar, waar ze in Groningen nu mee kennen? Uh, op het dit maken moment passen we het alleen nog maar in Groningenveld uh, toe. Maar we wachten op ons Europees en wereldpatent. Die verwachten we dit jaar, 2018. En dan gaan we zeker een aantal uh, landen bezoeken. Zuid-Europa is er een voorbeeld van, maar ook Nieuw-Zeeland. Oké, okay. wat kost het als je een huis hiermee versterkt? Uh, er is een vierkante meterprijs rondom de 175. Een gemiddelde woning heeft tussen de 150 en 200 vierkante meter. Dus een prijsje zo rondom de 30.000 35, 30 of 35.000 euro. Mm -hmm. Nou ja, uh, eens, eens kijken hoe, hoe groot ze dit in Groningen gaan oppassen, ja. oppakken. Ja. Een uh, bijzonder interessant systeem. Dank u dat u er uitleg over wilde geven. Quake Shield, hè? zo uh, heet het officieel. Martin van der Lees, dank u wel. Goedemiddag. Met één gaan we verder. Gaat het over politiek hier in één vandaag? Want ja, het is campagne tijd. En niet alleen de gemeenteraadsverkiezingen... maar ook natuurlijk dat referendum. Het kabinet wil dat we voor de aftapwet gaan stemmen. Straks een interview van ons met premier Rutte. Tegen vieren. Tegen vieren. Training vandaag, Lammert, met wat? Een uh, ongelooflijk romantisch verhaal uit Groot-Brittannië. En maak je wel eens foto's in het museum... dan irriteer je daar steeds meer mensen mee. Eén museum neemt nu zelfs maatregelen. Dat hoor je zo. Oh, ik vond het net zo leuk dat het eindelijk weer eens mocht. Nee. Daar hebben de anderen last van. Oké, okay, hm. we gaan het horen zo meteen in training vandaag. Maar eerst het nieuws. NPO Radio 1.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 Volgens de BBC wordt de Noord-Syrische stad Afrin geplunderd... door Syrische rebellen die Turkije hebben geholpen bij de strijd om de stad. Afrin werd afgelopen week veroverd op Koerdische IPG-milities. Vele tienduizenden mensen, voornamelijk Koerden, zijn de stad ontvlucht. En de pers mag de voetballers van Oranje niet meer filmen... bij hun hotel in Noordwijk. Voorheen werden bij de draaideuren van huis Ter Duin de internationals opgevangen... Door trouwe fans en de verzamelde pers. Maar vanwege de veiligheid mag dat niet meer van de KNVB. Oranje speelt komende week twee oefenduels. En daarom zitten de spelers in Noordwijk. En van Dorald naar Edwin. Edwin Gerritsen met file-nieuws. Ja, er staan twee files. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen knooppunt Leendeheide Heide en knooppunt Batendorp. Een kwartier vertraging. Dat het nasleep van een ongeluk. En op de A15 Europoort richting Rotterdam. Tussen Hooglied en Pernis. 10 minuten vertraging. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Kijza Ollengren, minister van Binnenlandse Zaken, is het grommel in het lokale bestuur Meer dan beu. Vandaag presenteert zijn plan om de lokale democratie te verbeteren. Ze wil onder meer een verplichte toets integriteit voor wethouders. Nou ja, zet dat zoden aan de dijk. Of niet, daarover ga ik het uh, te hebben met Johan Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland. Tevens voorzitter van de Staatscommissie Parlementair Stelsel en Politiek. Uh, politiek commentator Remco Teulings, die is er ook. Um, meneer Remkes, Remkes, ja goed. Meneer Remkes, Integriteit zit. <tied> Het zit tussen de oren en in het gezond verstand. Je lost problemen rond integriteit in het openbaar bestuur. Niet op met regels. Dat zei u in 2012, kwamen we tegen. Denkt u daar anno nu nog steeds zo over? Het zit tussen de oren en met regeltjes. Doe je er niet zoveel aan? In de eerste plaats wel. Dat mm -hmm. wil niet zeggen dat je niet een zekere waarborg in kunt bouwen... zoals de minister van Binnenlandse Zaken nu wat mij betreft ook terecht... Uh, voorstelt. Maar het zit in de eerste plaats bij mensen tussen de oren. En het, uh, je lost niet alles op uh, via regels. Oh. Omdat de normen in onze samenleving ook voortdurend aan verandering onderhevig zijn. De normen zijn aan verandering onderhevig. Wat is er dan twee, tussen 2012 en nu veranderd, zegt u? Uh, in de kern niet zo verschrikkelijk veel. Maar ik heb ook nooit, ook in 2012 niet, gezegd dat het openbaar bestuur uh, geen maatregelen zou moeten nemen om voldoende weerbaar uh, te zijn. Uh, ik verklap u dat ik samen met de voorzitter van de Vereniging voor Noord-Hollandse Gemeenten... Uh, vorig jaar al gericht op de raadsverkiezingen een brief aan de burgemeesters heb gestuurd... waarin aandacht wordt gevraagd voor uh, screening... Van uh, wethouders en voor uh, zorgvuldigheid bij de samenstelling van, uh, van de raadslijsten. Die verantwoordelijkheid ligt in de eerste plaats bij politieke partijen, maar de burgemeester heeft daar ook een zekere verantwoordelijkheid, zoals de minister nu, wat mij betreft, ook terecht aangeeft. Nou, maar heeft het ook te maken met gebeurtenissen in de tussentijd? We hebben bijvoorbeeld bij u in de provincie met, met gedeputeerden ook wel wat gerommel gehad. Ja, maar dat heeft zich eigenlijk allemaal al voor die tijd, mm -hmm. uh, voor die tijd afgespeeld. Waar je wel steeds meer achter komt, dat er kwetsbaarheden in het openbaar bestuur zitten. Uh, dat heeft te maken met uh, de snelle uh, volatiliteit... in het, uh, in het bestand uh, aan gemeenteraadsleden. Daar zit een kwetsbaarheid. Uh, dat heeft ook uh, te maken met... Uh, de daarmee samenhangende, hele snelle en steeds snellere doorstroming. En dat geldt trouwens niet alleen voor gemeenteraden... maar dat geldt ook voor de vergaderingen van de Staten... en voor de, zelfs voor de Tweede Kamer. Rijnboer Teulings, dat onderwerp integriteit... staat ja. uh, hoog op de agenda van, van de minister. Uh -huh. uh, wat denk jij dat daarachter zit? Zijn dat incidenten geweest of ook inderdaad veranderende inzichten... Nou ja, er zijn natuurlijk wel een hoop problemen, met name in het zuiden van het land. In Brabant maakt men zich erg zorgen rondom ondermijning door de georganiseerde misdaad... die zou kunnen proberen om een vinger in de pap te kunnen krijgen in het gemeentebestuur. Ja, afgelopen vrijdag waren we nog in Brunsum. Daar, daar houdt een integriteitskwestie lokale politiek al, al jaren in een houtgreep. En daar verschijnen ook nu nog mensen op kieslijsten, op de nieuwe kieslijsten... dus die in verleden hebben in de drugshandel... en zonder dat de burgemeester, die het dan wel signaleert, er iets aan kan doen. Dus er is echt wel een probleem. Mij valt wel op dat er heel veel zou kunnen en uh, wellicht en, uh, moet worden onderzocht in uh, de plannenstaat. Dus er is nog weinig concreet, mm -hmm. behalve een uh, verklaring omtrent gedrag voor de wethouders die verplicht zou moeten zijn staat er weinig concreet in uh, en ja, is eigenlijk alles nog open voor discussie. Ja, ja de, en er is sprake van een integriteitstoets. Ik, ik vroeg me ook een beetje ja. af wat ik me daar nou bij voor moet stellen. Een soort uh, uh, uh, verkeersexamen misschien van u krijgt een doos bonbons nou ja. en uh, mag dit en zo. Uh, uh, maar zal dat, ik een poging ja, doen, doen om het te stelt u zich erbij voor ja? Nou, ik kan, u, ik kan u aangeven hoe ik het uh, hier bij de benoeming van gedeputeerden doe... en wat ja? dus ook mijn aanbeveling is in de richting van burgemeesters om het te doen. Er wordt een, uh, een onderzoek uitgevoerd naar de kwetsbaarheden van de desbetreffende kandidaat. En ik heb hier een integriteitscommissie bestaande uit een oud-burgemeester... een hoogleraar forensische accountancy en ondergetekende. En wij ronden dat gesprek af. En dan praat je dus met de kandidaat gedeputeerde... Uh, over de kwetsbaarheden die in zijn financiën bijvoorbeeld zitten... over de kwetsbaarheden die in zijn bezit uh, bijvoorbeeld zitten... of in andere activiteiten. Dat zou consequenties kunnen hebben voor uh, de portefeuilleverdeling. Uh, ik noem maar eens even het geval van een, uh, van een wethouder... Uh, die bijvoorbeeld uh, ja, toch in het verleden iets met vastgoed uh, uh, heeft gehaald mm -hmm. in de gemeente... Het is dan de vraag of het verstandig is... om die wethouder de verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke ordening te geven. Dat type vragen, daar gaat het in de kern om. Ja, het klinkt een beetje als wat de premier aan een aanstaand minister vraagt... Van, is er nog iets dat ik moet weten? Nou, die vraag die is dus ook standaard mm -hmm. onderdeel van dat pakket. En ik kan u wel zeggen dat het setje uh, met gegevens... Uh, en wat het onderzoek heeft opgeleverd, dat gaat... Uh, Vervolgens de kluis in. en ik bericht aan de staten. dat ik wel of niet iets ben tegengekomen. die eventueel complicerend zou kunnen zijn. voor de benoeming. Uh, tot gedeputeerde. in dit geval dus zou dat ook moeten voor wethouders. Dat zetje komt in de kluis. Ja, en als er dan op een gegeven ogenblik. toch iets blijkt te zijn. dan komt het natuurlijk weer uit de kluis. Ja. Dan zou je ook nog op een andere manier. naar iemand onderzoek moeten kunnen doen. Ja, er is wel gepleit voor A-onderzoek door de AFID. Mm -hmm. Dat is wat mij betreft over de heel. Dat, dat, is ook tamelijk, dat is ook tamelijk kostbaar. Je moet je altijd realiseren of dat nou gaat om het overleggen van een verklaring omtrent het gedrag. Of dat het gaat om onderzoek naar het verleden en naar bijvoorbeeld die financiële posities. Je, het is gericht op het verleden. En het zijn geen absolute garanties voor de, voor de toekomst. Dat is ook bij, uh, bij AIVD-onderzoek niet het geval. En het betekent dus dat wethouders, gedeputeerden, bewindspersonen... permanent zich goed moeten realiseren tegen welke dilemma's ze aan kunnen lopen. Uh, daar ook voor zichzelf een kritische omgeving uh, bij moeten, uh, bij moeten mm -hmm. organiseren. Tegenspraak organiseren... En uh, de burgemeester, en in dit geval waar het gaat om de provincie... natuurlijk ook de commissaris, ja die moeten daar ook in het bijzonder op letten. En wat het punt uh, in Brunsem is... daar uh, was een integriteitsonderzoek uh, verricht. Nou, daar zijn toch, procedureel in ieder geval... Uh, verdiende dat niet de schoonheidsprijs. Laat ik het zomaar even, mm -hmm. uh, zo even formuleren... Maar de kern is, als de wetgever... en vanaf 2016 hebben burgemeesters, dijkgraven en de commissarissen... een zorgplicht gekregen op het terrein van, uh, van integriteit en goed openbaar bestuur... dan zul je, als je echte misstanden aantreft... dan zul je ook een stop moeten hebben achter de deur met nadrukkelijk de bedoeling om die stok er zo weinig mogelijk achter vandaan te houden. Wat halen, bedoelt alleen... u daar precies mee? Want ik begreep ook dat u het had over een over muizengaatje. Zo, zoiets dat er een, een mogelijkheid moet zijn om dat aan te pakken. Wat, wat stelt u zich daar concreet bij voor? Dat kan bijvoorbeeld een aanwijzing zijn van de minister van Binnenlandse Zaken... op advies van de commissaris... dat het besluit van de gemeenteraad moet worden teruggedraaid. Dat moet in alle zorgvuldigheid gebeuren. Want uh, ja, het kiesrecht. Uh, is natuurlijk een groot goed, maar de aanwezigheid van die stok... alleen al, kan erg preventief mm -hmm. werken. Ja, het feit en dat, dat bedoel ik met het ja. muizengaatje. Mm -hmm. En ik heb overigens ook over de andere onderwerpen... waar de minister nu in haar brief over schrijft... in mijn nieuwjaarsverhaal een paar, uh, een paar suggesties gedaan. Mm -hmm, zeker, nou, die zal ze ter harte nemen. Maar Remco Teulings, als ik dit zo hoor... Mm -hmm. de commissaris van de Koning gaat hiermee uh, steeds belangrijker worden, hè? Ja, uh, die krijgt een, een, een belangrijke rol. Je zag in Limburg ook al dat ja. uh, de heer Bovens daar ook al een, uh, een rol nam. Overigens niet geheel onomstreden. Uh, want zo'n commissaris moet natuurlijk tegelijkertijd oppassen... dat hij zelf geen factor wordt of uh, verwikkeld raakt in zo'n conflict. Uh, ik vraag me af hoe meneer Remkes daar uh, tegenaan kijkt. Uh, daar ben ik het mee eens. Er is in het geval van Brunsum is ook wel gezegd... dat de burgemeester eigenlijk meer instrumenten zou moeten hebben. Daar ben ik geen voorstander van. Omdat die rol altijd op enige afstand van uh, de gemeente genomen dient te worden. En er moet procedureel en Brunsum heeft dat nog een keer onderstreept... zorgvuldig worden geacteerd... want anders word je zelf onderdeel ja. van het conflict. Ja. En dat, dat moet je niet willen... en zeker niet in de situatie van de commissaris van de Koning. Nou, u hebt aanbevelingen gedaan... die worden ongetwijfeld in Den Haag... meneer Remkes ter harte genomen. Dank dat u daar inzicht over wilde geven. Johan Remkes was dat, commissaris van de Koning in Noord-Holland. We praten verder over het referendum van de aankomende woensdag. Want we gaan niet alleen naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Als we willen, dan kunnen we ons ook uitspreken in het referendum. Premier Mark Rutte bemoeit zich er nu ook mee. Hij ziet Nederlanders graag voor die nieuwe wet... inlichtingen en veiligheidsdiensten stemmen. Als je nu naar Europa kijkt en je ziet de aanslagen in de landen om ons heen... wie garandeert ons hè, dat Nederland in de toekomst niet ook een keer... Geraakt zou kunnen worden. Ja, en vandaag sprak dus met de premier over die wet waar het referendum over is. Remco, Remco Teulings. Uh, Rutte uh -huh. speelt meteen de angstkaart. Uh, is dat uh, vanuit ja. zijn perspectief nou bijzonder? Of dacht je van ja, dat natuurlijk gaat hij dat doen? Dat heeft hij. De stek, dat heeft hij de hele tijd al gedaan. Hij is altijd tegenstander van het referendum geweest en groot voorstander van deze wet. Uh, maar je herinnert je misschien nog wel dat hij in oktober al uh, sprak... over de klootzakken die aanslagen willen plegen... en dat die gepakt moeten worden met deze sleepwet. Uh, een, een woord waar hij overigens ongelooflijk uh, hekelen heeft. Hij heeft het natuurlijk over de WIF en niet over de sleepwet. Oh, ik dacht dat maar je dat het over dat, dat andere woord had, dat hij dat liever niet gebruikte... maar ja, dat hij dat niet moest inzetten. Uh, ja, wat ik wel, wel raar ja. vond natuurlijk in de tijd. Maar oké, okay. ja, hij vond het <laughs> geen, fijn, geen fijne terminologie, inderdaad, die sleepwet. Nee, nee die sleepwet ja. is hij echt op tegen. Hij ja. zegt, we moeten die dojotten met ons... Uh, je hoort dat we het er met al zeggen, uh, we moeten ons uh, verweren. We moeten aanslagen voorkomen. En er zit, een, uh, er zit echt wel een balans tussen uh, privacy voor de burgers. En, uh, uh, en, en, en slagkracht tegen uh, de eventuele aanslagplegers in deze wet? Dat heeft hij van het begin af aan heeft hij dat uh, betoogd? Ja, dat vindt hij zeg, uh, Het is twee dagen voor het referendum. Uh, nu ja. ga, gaat Rutte zich er actief mee bemoeien. Uh, uh, is dat laat of voor uh, de dus, hand dat Het een kort dat dag, nu is? inderdaad. Oh. Ja, nou, het deed overigens hetzelfde bij het Oekraïne-referendum twee jaar geleden. Toen uh, verscheen hij ook pas twee dagen daarvoor uh, uh, ook bij ons in het programma uh, met zijn pleidooi. Destijds om um, voor dat verdrag uh, te stemmen. Uh, ja, de afgelopen weken, dat is uh, wel opvallend, uh, laten we eens verdedigen van deze wet, toch vooral over aan de hoogste baas van uh, de AVD, ja. meneer uh, Bertolet. Uh, ja, kennelijk was dat de manier uh, voor het kabinet om, uh, om de mensen te overtuigen, door, door iemand die goed in de techniek zit. Uh, en daar zit Rutte misschien iets minder in, dat weet ik niet. Ja, en laten we eens even verder luisteren naar de premier. Over uh, wat hij dan mm -hmm. noemt: de balans tussen privacy en veiligheid. Voor mij uh, ja. is privacy. Iets, iets heel persoonlijks. Wat misschien nog wel voor mij als liberaal nog zwaarder weegt dan voor weer heel veel andere mensen. Nee. Uh, mijn stelling is dat zolang ik mij aan de wet hou uh, en een paspoort aanvraag als ik naar het buitenland wil. En een belasting op tijd betaal. Graag niet te veel. Dan wil ik niet dat de staat zich met mij bemoeit. Ik wil op geen enkele manier dat de staat ongevraagd zich met mijn leven bemoeit. Dat zit voor mij heel diep. is heel wezenlijk. Ik wil ook dat die staat mij veilig houdt. En we weten dat we in een zeer instabiele wereld leven. Ik zei u al, 100% veiligheid. 100% privacy bestaat niet. Maar nu de diensten vooraf toestemming moeten vragen... om heel gericht te kijken naar stukken kabelverkeer... en pas echt ook een gesprek of berichten mogen bekijken... als we daar apart weer toestemming voor hebben gevraagd... meen ik dat die balans er is. Nou, waarom al die moeite zou je intussen Rembo Teulings... je ook af kunnen vragen? Omdat het, het zou ja. Ook, ja, je zou het ook als een inkoppertje voor de premier kunnen zien. Een aantal dagen terug bleek uit een peiling... Uh, dat 63% van de Nederlanders voor die WIF wil stemmen. Ja, nee, dat, dat, het ziet er wat dat betreft zonnig uit voor het uh, kabinet. Wat dat betreft, uh, ja, dat maakt, maakt zo'n campagne natuurlijk een, uh, een stuk makkelijker. Um, maar dat, ja, dat, weet je, je zal toch als premier je op een gegeven moment moeten laten zien. Het is ook heel raar, ze zich helemaal niet... Had, had, had laten zien en helemaal niets had laten ja. horen. Uh, maar hij, hij doet het zeer spaarzaam, een tijd geleden bij WNL en uh, nu bij één ja. Vandaag. Dus ja. uh, hij kiest zijn momenten, zou ik maar zeggen. Ja, interessant is intussen dat niet het hele kabinet altijd voorstander van de wet is geweest. Opmerkelijk is de positie Klopt. van D66. Hè. Ja, eerst tegen, eenmaal ja. in de regering voor. Arjen Lubach die besprak gisteren in zijn tv-programma Zondag met Lubach de rol van. Ja, en, en dat was dan toch wel aardig om te zien. Kamerlid Kees Verhoeven. Voorzitter, geen sleepnet, daar begin ik mee. Ik heb afgelopen jaren en zeker de laatste weken gezien hoeveel mensen vrezen voor een sleepnet. Een sleepnet? Voor een sleepnet? Van een sleepnet. In de volksmond heet dat dan een sleepnet. Ja, en dit is Kees nu. Ik wil graag een inhoudelijk debat over deze wet. Laten we beginnen met de juiste naam voor deze wet. Het is de Wet op de Inlichting en Veiligheidsdiensten, de WIF. De vraag van het referendum gaat niet over een sleepnet of een sleepwet. Het gaat over die hele wet, of je daarvoor of tegen bent. In dus alle frames en andere onjuistheden in het debat... zou ik vanaf nu graag niet meer willen horen. Ja. <lacht> Precies, Zeg Remco. Ja, uh, nogal weer nogal, moet nogal. D66 toch, toch een draai maken, net als met die referendum. Wet hebben ze het daar moeilijk mee. Ja. Ja, kijk, uh, Kees Verhoeven is zo'n beetje een landelijke kop van Jut geworden op, uh, op deze manier. Uh, het is nog steeds dezelfde Kees Verhoeven, alleen in zijn hoofd is de knop omgegaan van oppositie naar coalitie dat is een wereld uh, van verschil. Hij zegt nu, ja, ik heb nog steeds eigenlijk wel een beetje... diezelfde bezwaren die ik uh, destijds uitte in de Kamer. Maar uh, ik heb dat nog steeds heel goed uh, op het netvlies. En ik ga het allemaal recht zetten als we die wet gaan evalueren. Maar het is natuurlijk een hopeloze uh, positie. Dit is, dit is gewoon een, een, een 100% draai, 180 graden draai moet je zeggen. En uh, ja, weet je, regeren doet soms pijn. En daar uh, komt D66 en uh, in het bijzonder Kees... Hoe hoeven we nu achter? Mm -hmm. Zeg, ons collega Mark Bellefante heeft de premier uh, gesproken. Het ging ook over het raadgevend referendum in het algemeen. En Mark legt de Rutte voor dat mensen ja, die, die het toch wel goed vinden... om mee te kunnen praten over zaken. Ja, maar uh, spelletjeshows spelshows op tv zijn ook leuk. Uh, en en, en, en uh, lossen is ook leuk. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk toch om serieuze dingen. En, en vind ik dat als we kijken naar het graadplegend referendum... dat dat gewoon geen meerwaarde heeft boven niks doen of een volledig referendum. Dat is mijn opvatting, maar niet alleen van mij. Ook de coalitie heeft gezegd in het regeerakkoord... laten we nou met die tussenvorm stoppen. Remco Teulings, is Rutte nou blij dat Rob. hij zich uh, voortaan niet meer hoeft te verantwoorden... of campagne hoeft te voeren voor wat voor referendum dan ook, denk jij? Ja, dat is hij zeker, want hij is uh, helemaal niet voor referenda. Ook niet voor bindende referenda, dus ook niet een andere vorm. Het nieuws dat er in deze quote zit is natuurlijk dat hij kantklossen hartstikke leuk vindt, kennelijk. Uh, maar de, de, ja, er spreekt wel een soort uh, opluchting uit deze quote dat dit de laatste keer is. Uh, wekt niet echt de indruk, moet ik zeggen, dat hij het nou heel erg serieus neemt... door de, de, de vergelijking met shows en uh, een folklore als kantlossen. Hm ja, we hadden het over Mark Rutte, de premier en de wetten inlichtingen en veiligheidsdiensten, waar mensen zich dus via dat raadgevend referendum woensdag over mogen uitspreken. Vanavond kwart over zes gaat het bij één vandaag op NPO1, ook over dat gesprek met Mark Rutte over die nieuwe wet-inlichtingen en veiligheidsdiensten. Nieuws via de NOS, dan de Israëlische veiligheidsdienst heeft een medewerker van het Franse consulaat opgepakt voor wapensmokkel. De man zou 70 pistolen en twee geweren van de Gazastrook naar de westelijke Jordaanover hebben gesmokkeld. Ik praat erover. Met de NOS correspondent Arlene Gelderblom. Arlene, hoe is die smokkelaar te werk gegaan?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 Ja, de Fransman vervoerde de wapens naar de westelijke Jordaan-oever... waar ze werden doorverkocht aan wapenhandelaren. Volgens onderzoek van de Chimbet zou hij het ook vooral voor het geld hebben gedaan... en wisten zijn collega's verder van niks. Mm -hmm. Zeg, het is, uh, begrijp ik ook niet, de eerste keer... dat een medewerker van het Franse consulaat op, op zoiets smokkelen wordt betrapt, hè? Nee, dat klopt, maar dat ging niet toen over wapens. In 2013 werd een man opgepakt die goud, tabak en checks van Jordanië naar Israël wilde smokkelen. Dat deed hij toen ook met een diploma diplomatieke auto. Ja, wat zijn, de, denk jij, de politieke en diplomatieke gevolgen... van uh, het oppakken van deze man? Nou, ik denk dat dat wel meevalt. De Israëlische overheid noemt het een ernstige zaak, maar zegt ook dat het de relatie met Frankrijk niet zal schaden. Een woordvoerder van het leger heeft wel gez vandaag gezegd dat het bewijs is dat er nog strenger gecontroleerd moet worden bij de grensovergangen, ook als het om diplomaten gaat. Marlene Gelderblom in Israël, dankjewel. Trending vandaag. Lammert. Ja, als je recentelijk voor een bekend museumstuk... als de Mona Lisa of de Nachtwacht hebt gestaan, dan weet je het wel. Het museum is niet meer wat het vroeger was. Want werkelijk, iedereen staat er met een smartphone te fotograferen... alsof er een popster is binnengekomen. En soms kun je daardoor het schilderij- of museumstuk zelf nee, amper nog zien. Ik heb dat ook wel eens geprobeerd, hè, Mona Lisa. Maar ik had alleen maar achterhoofden van andere mensen. Ja, daar. maar nee. ik denk... Dat, ik wil je toch even vragen, waarom wil jij de Mona Lisa op de foto zetten? Ja, dat is dan toch inderdaad iets van... ik heb er gezien. Ja, ja, dat, ja. Je, dat je erbij bent geweest. Ja. Eigenlijk wil je dan een Winder selfie dan natuurlijk. Dat, maar ja, ik zie maar heel dat veel is helemaal niet te doen. Nee, dat is helemaal nee. niet Je komt er niet tussen. Er staan ja. hordes mensen omheen. nou uh, Een museum in San Francisco die is hier nu helemaal klaar mee. Tijdens de speciale zesdaagse tentoonstelling... Bouquets to Art voert het Young Museum uren in... waar het voor de bezoekers verboden is om foto's te maken. Op die tentoonstelling wordt er extra veel gefotografeerd... omdat er uh, tijdelijke bloemboeketten staan die passen bij de aanwezige kunstwerken. Dat zorgde voor enorme opstoppingen en tofferelen, waarbij de kunstwerken dus niet meer te zien waren. En het museum kreeg er de voorgaande edities... duizenden klachten over van bezoekers. Vandaar dat er nu fotovrije uren zijn ingesteld voor deze expositie. En het is een experiment, maar als het bevalt... wordt er gekeken of het uitgebreid kan worden... naar andere exposities van het museum. Okay. En dan is er ophef over een kinderboek in India. Want de makers van het boek over grote wereldleiders... hebben eh, naast Obama... Nelson Mandela en Gandhi op de cover, Adolf Hitler gezet. Het boek is volgens de uitgever bedoeld om te focussen... op sommige van deze machtige wereldleiders... die besloten om hun leven in te zetten voor de verbetering van hun landen. Maar het Simon Wiesenthal-center ja, ja, ja, ja. is verbolgen. Ja, ze zeggen, Hitler tussen deze ware politieke en humanitaire leiders zetten... is gruwelijk, te meer omdat het boek bedoeld is voor jonge kinderen... die vaak nog geen benul hebben van de wereldgeschiedenis. Het boek verscheen al in 2016, maar is nog steeds gewoon te verkrijgen... En de uitgeverij heeft nog niet op de kritiek gereageerd. Oké, okay. nou, en dan uh, Céline uh, Dion. Tenminste? Celine Dion, ja dat lied wat nooit ja. meer uit je hoofd gaat. Iedereen kent het natuurlijk mm -hmm. van de Titanic. Ja, maar maar ja. uh, Jessie J die deed vriend en vijand verbazen door het nummer uh, te zingen op in een bekende Chinese TV-show waar ze iedereen al mee verbazen dat ze daaraan meedeed. Want de bekende Chinese sterren die nemen het daar tegen elkaar op wie het beste kan zingen. Nou Jessie J die zingt eigenlijk iedereen die, uh, die vloer af en dat deed ze dit keer met die Titanic klassieker van Celine Dion My Heart Will Go On. Ik laat het je. Even voor Ja, je kan van het liedje vinden wat je wil. Ja, je wilt, het knapt maar er wel voor. Ja, ja, dat uh, zeker. Ja, het orkest doet ook zijn best. Orkest ja. Dat, ja, dat is weer wat minder, vind ik zelf, uh, dit arrangement. Maar ja, zij is wel groot. Zij is wel groot. Ze ziet er ook prachtig uit. We ja. hebben het eventjes uh, bekeken hier. En mensen kunnen dat waarschijnlijk ook zien. Ja, dus, op 1vandaag.nl uh, eh, ja, uh, staat het uh, uh, hele filmpunt. Yeah, ja, ja. mm -hmm. En uh, dan een prachtig verhaal. Toeval bestaat niet, maar het verhaal van de Britse Michael... is wel heel bijzonder. Wordt veel gedeeld vandaag. De 44-jarige van. De wilde vorig jaar zichzelf eraan herinneren... dat hij naar de film Girl's Trip moest gaan. En daarom appte hij de naam van die film naar zijn eigen nummer. Tenminste, dat dacht hij, maar in werkelijkheid... appte hij per ongeluk naar de 37-jarige visagiste Lina Dalbek, die hij helemaal niet kende, maar al snel raakten de twee aan de praat... en gingen ze diezelfde avond nog een drankje doen... Ja, en toen werden ze verliefd. En toen bleek ook nog eens dat ze allebei graag naar Dubai wilden emigreren. Toen was het duidelijk, ze waren voor elkaar voorbestemd. Twee weken na dat mislukte appje ging Michael op de knieën... om haar ten huwelijk te vragen. En afgelopen december trouwden ze in Londen. En nu wonen ze samen gelukkig in Dubai. Oh. Of ze die, ze, film, ja, ja, of hebben, ze die film nog hebben gekeken, dat, uh, dat vertelt en het verhaal Dat vliegtuig. Ja, ja wie dat wie zou weet. kunnen. Ja, ja. Moraal van dit verhaal? Gewoon in het wilde weg appen. Gewoon, Je iedereen weet nooit appen. waar het leidt. Uh, gewoon het titel <laughs> de titel van een film appen. En uh, wie weet zit de er ertussen. Uh, Je hebt helemaal Ronald geen Tinder nodig. Staat Oh, wat heerlijk. Zeg alles na te lezen dus op eenvandaag.nl. Ja, okay. inderdaad. En ook het filmpje. Nou, morgen zijn we weer tussen 2 en 4 op NPO Radio 1. En zometeen op deze zender Lara Nieuws en Co. Fijne middag. Thuis, bij Avrotros en Theo Radio 1.